Het weer, de zon schijnt vandaag flink. Het wordt 5 à 6 graden. Tegen de avond vanuit het westen buien met kans op sneeuw. Dit was het NMJ. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 is weer een ongeluk gebeurd. Dit keer vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Verknoppen, kooi Meerstad 5 kilometer. Er is maar één rijstrook open. Tot zover de verkeers.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 met nu zandvoort op zaterdag Dit is you in so many secrets i couldn't keep i promised myself i wouldn't weep But one more I Terug naar 1992 met deze single van Soul Asylum. Je hoorde de Runaway Train. Het is 8 over 3. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Ja, en terwijl er in uh, Groningen op dit moment uh, wordt gescha uh, geschaad. terwijl het NK sprint... gaan wij het uh, tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Wat was er ook weer met Groningen? Wat was er ook weer met we niet... tegen Ajax? Uh, of niet? Dit is mij even ontgaan. En dat hou ik ook zo. Oh, Oké. Okay. Nee, ja, nee, die hebben gisteren al gespeeld. En Ajax heeft uh, ondanks alles toch gewonnen. Van FC Groningen. Groningen. Hoeveel is het geworden? 2-0. 2-0. Oké. Nou, goed. Goed. vertel. <laughs> Half vier, de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er zijn weer de nodige evenementen in en rondom Zandvoort. Die uw aandacht verdienen. Verder hebben we natuurlijk uh, tussen de muziek door ook Zandvoorts nieuws in het kort. En... Uh, wat dat betreft, de moeite waard om ook het komende uur naar ZFM te blijven luisteren. En uh, vanuit het, live vanuit het Mediapark aan de Tolweg 10A. Ja, je zei uh, zojuist van uh, Salvoort 1, uh, die voetbalt vandaag wel. Maar het is een uh, oefenwedstrijd. Klopt, tegen Berghuis. Maar wel, wel voor het ergie uh, speelt vandaag uh, Bloemendaal tegen Salvoort 4. Oftewel tegen de Veteranen 1. En we hebben onze verslaggever Frank daar ter plekke. Dus als er gescoord wordt en ontwikkelingen zijn, dan horen we het van Frank. Hier zijn de Brothers Johnson. Als we met deze disco klassieker van de Brothers Janssen hier stamp bij CFM, ja, mocht je onze Facebook site nog niet geliked hebben, doe dat dan nu, hè? Zoek even op CFM Facebook site en like ons. I'm We hebben vandaag heel veel vacatures bij Softop Zaterdag. Maar eentje is er inmiddels ingevuld, Albert-Jan. Klopt. En dan heb ik het over de kwartiermaker. Want die gaat namelijk de retail- en horecavisie van Zandvoort... helpen uitrollen. Pascal Spijkerman is aangesteld om samen met ondernemers... vastgoedeigenaren en de gemeente werk te maken... van de horeca- en retailvisie van Zandvoort. Hij gaat functioneren als kwartiermaker... en wil over vijf maanden een convenant met concrete maatregelen hebben waar iedereen achter kan staan. Een flinke uitdaging, maar hij heeft er veel zin in. Ik ga eerst enkele centrum- en strandondernemers... plus een aantal vastgoedeigenaren persoonlijk benaderen... en spreken over wat de bedoeling is. Daarna volgen bijeenkomsten in grotere kringen. We gaan zo snel mogelijk concrete maatregelen uitvoeren... want uiteindelijk moeten we komen... Uh, tot een, een nog fraaier en levendigere Zandvoort, al dus uh, Pascal. Toen de retail- en horecavisie werd gepresenteerd... was er bij sommige ondernemers weerstand... omdat die vreesden onder de nieuwe plannen misschien te moeten verhuizen. Niets is echter minder waar. We willen juist verleiden. Het centrum moet kunnen bloeien en met zo weinig mogelijk leegstand... aldus Spijkerman. Zandvoort moet in feite heel herkenbaar en aantrekkelijk worden... voor bewoners, toeristen en dagjesmensen. Dat zal niet op stel op sprong gaan... maar dat kan zelfs een behoorlijk lang traject zijn... Maar Spijkerman is heel positief. De kwartiermaker heeft de beschikking gekregen over een winkelunit... in de Jupiter Plaza naast chef Thomas om een kantoor van te maken. Daar kan iedereen twee dagen in de week binnenlopen. Ik wil zichtbaar aanwezig zijn. Mensen moeten mij aan kunnen spreken, mij kunnen herkennen. En als ik dan in de, het raadhuis zou moeten doen... moet er eerst een afspraak gemaakt worden. En dat is vaak de drempel. Nu daarentegen kan men mij direct aanspreken als ik op kantoor ben. Al dus Pascal Spijkerman. En Pascal Spijkerman is ook te bereiken via p.spijkermanapenstaartjesandvoort.nl p.spijkermanapenstaartjesandvoort.nl Of telefoon is op 06-4101-6025 06-4101-6025 en Pascal Spijkerman is over enkele weken te gast in uh, ons programma op de vrijdagmiddag tussen 5 en 7. Zandvoort draait door. En we wensen Pascal heel veel succes toe met zijn uh, nieuwe baan. En trouwens, is dat een, een, zeg maar, een functie die lang blijft of is het een tijdelijke functie? Tijdelijke functie. Ja, he? Ja, tijdelijke functie. Okay. Hij heeft het over vijf maanden. Over in, de, in de vacature stond in eerste instantie vier maanden. Maar dat is dan misschien nu vijf maanden geworden. Oké, okay, nou, we gaan weer wat muziek draaien. We gaan terug naar 1988 met Nene Cherry. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. Now, pamborine, right now. you Lekkere muziek blijft dit ook, hè, hoor. De Carly Simon bij CFM. and your so Ja, vanmorgen scheen de zon al heerlijk hier in Zalfoort. En onze collega Maya die genoot daarvan. Nou, Maya zat lekker in het zonlicht en die foto hebben we kunnen zien op haar Facebook-sites. Nou, Maya speciaal voor jou gaan we de laatste plaat voor de evenementagenda draaien. Girls just wanna have fun. Hier is Cindy Lopper. Dat was de zingel van CD-loper, de girls, just wanna have fun. Het is tijd voor de evenementen is een lange lijst vandaag, uh, Albert-Jan. Ik heb hem ingekort tot en met, uh, even kijken, 25 januari. We gaan er even lekker voor zitten. Hier zijn de evenementen die de komende dagen in Zandvoort gaan plaatsvinden. Allereerst, le, luisteraars, is er momenteel een uh, hele mooie expositie... in het Zandvoortsmuseum. En dan heb ik het natuurlijk over de Swalouwestraat nummertje 1. 38 jaar Holland Casino Zandvoort.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 Per persoon is de entree 2,25 euro en kinderen tot 18 jaar dus is het gratis. En vanavond groot schulkampioenschap. Het is een, een voorronde. Er zal namelijk, en dan heb ik het over Café Koper, aan het kerkpleintje nummer 6. Er zal gestreden worden om de titel beste schuler van 2015. Dit keer zullen de vrouwen en de mannen het tegelijk tegen elkaar opnemen... om een felbegeerde plaats in de finale op zaterdag 21 februari te behalen. De wedstrijd begint vanavond om half negen. En nog nooit gesjoeld? Geen probleem. Het gaat tenslotte om de gezelligheid. Welke dame of heer zal dit jaar als winnaar uit de bus komen? Geef u liefst even, nog even vanmiddag nog even uh, van tevoren op uh, aan de bar... dan wel via de telefoon. Meer informatie kunt u vinden op www.cafeekoper.nl... www.cafeekoper.nl Dus vanaf half negen vanavond... sjoelen geblazen in Café Koper. En uh, morgen, uh, dan hebben we het over 18 januari... dan is het weer tijd voor Classic Concerts... met een prachtig klassiek concert... En wel verzorgd door het Heemsteeds Filharmonisch Orkest. Morgen is het openingsconcert met het Heemsteeds Filharmonisch Orkest... onder leiding van Dick Verhoef. Een half uur voor avond van het concert is de kerk geopend... en dan hebben we het over de Protestantse Kerk aan de poststraat nummertje 1. En dat begint allemaal om drie uur. Meer informatie over Classic Concerts en over het concert van morgen... kunt u vinden op www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl En de entree bedraagt vijf euro per persoon. Aanstaande woensdag kunt u weer, bent u weer van harte welkom bij de Filmclub Simon van Kolm. En dan heb ik het over Circus Zandvoort, gastheidsplein nummer 5. Deze woensdag begint de, de voorstelling om half acht en die duurt tot tien uur. Meer informatie over Filmclub Simon van Kolm en over de bioscoopagenda kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl. En ja hoor, ze zijn er! Vorige week hadden we. Het, hoe noem je zo'n zo zo uh, organisatie die grote concerten organiseert, zoals Mojo en. Uh, evenementenbureau? Nou, uh, evenementenbureau. Vorige week hadden we Ruud Janssen van evenementenbureau... Ruud Janssen uh, aan de telefoon. Want het gaat gebeuren. De Beatles komen naar Zandvoort. U hoort het goed. Op zaterdag 24 januari om 9 uur bij en Hardy. De After Beatles band waar ze covers gaan spelen van enkel en alleen Beatles... Dus bent u Beatle liefhebber? zet een groot kruis door zaterdagavond 24 januari vanaf 9 uur bij Laurel en Hardy. De Ruud Janssen Band, met uiteraard medewerker van Ruud Janssen, Paul Bakker, Kees van der Laarse en drums, niemand minder dan Charles Duif. En de entree is gratis. Zaterdag 24 januari, de After Beatles live in Laurel en Hardy vanaf 9 uur. En dan is op 24 januari is het ook weer tijd voor Ayuma... tussen, tussen App en Vloed. strandpaviljoen Ayuma... vind je op het zuidstrand van de Zandvoort... de locatie zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Ayuma heeft een modern Aziatische kaart... met zorgvuldig uitgekozen wijnen. En dan hebben we het dus over restaurant App en vloed... badhuisplein 2 tot 4. Het is een culinair gebeuren. En deelname is vanaf 35 euro. Uh, meer informatie kun je natuurlijk vinden op de website van Ayuma... of anders... Kunt u een e-mailtje sturen naar zuidstrandapenstaatjeayuma.nl. ayumanl zuidstrand, ayuma Dat allemaal op 24 januari. Dan gaan we tot slot naar 25 januari. Want dan is het weer tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. En dan hebben we het over Anytime, de oude halt, Vondelaan 2B. En u wordt gezocht daar om 10 uur aanwezig te zijn. Meer informatie over de 10.000 stappen van Zandvoort. Gezond wandelen kunt u vinden op www.zandvoort-actief.nl www.zandvoort-actief.nl Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Wil je de evenementen nog een keertje rustig nalezen? Kijk dan onder meer ook even op de CFM-app. Hij is uh, gratis te downloaden en dan kijk je gewoon even onder evenementen. De evenementen op uh, de CFM-app worden georganiseerd... of althans opgeschreven en in de gaten gehouden door de VVV. Kijken we nog even naar de voetbalwedstrijd van vandaag. Bloemendaal tegen de veteranen 1, oftewel Zalvoort 4. Daar staat het momenteel 1 tegen 1. 6 overal 4 bij CFM. Nogmaals, goedemiddag En hier is Lager. En ben jij ook zo bang? Ben jij ook zo bang? Dat alles automatisch wordt. Dat je 1... altijd altijd lekker jorden, toontje lager en ben jij ook zo bang? Ja, we houden vanmiddag de voetbalwedstrijd van uh, SV Salford in de gaten. We hebben het over Salford 4, oftewel de veteranen 1. Daar staat het 1-1. Zou uh, onze collega Ruud Jansen nog luisteren? Denk je, Albert Jan? Heel veel muziek uit de jaren 80 uh, vanmiddag uh, bij CFM. Je hoorde de sigel van Centerfold, dat was de dictator. Nou zei ik zojuist uh, dat het 1-1 staat bij de wedstrijd uh, Bloemendaal tegen Zandvoort 4. Daar is het inmiddels 1-2 geworden, en het uh, doelpunt is gescoord door Simon. Nou, het eerste uur zaten we toch ruim in de vacatures. Ja. En ik heb weer een vacature. Alweer? Ja, alleen voor de kids deze keer. Oké, okay, de kinderburgemeester. Juist, Juist, in één keer goed. Kinderburgemeester als vakantiebaantje, vraagteken. Tijdens de voorjaarsvakantie van 21 tot en met 28 februari... vindt voor het vierde jaar op de rij de Kids Adventure Week plaats. Om alle leuke, spannende, sportieve en gezellige activiteiten die tijdens deze week georganiseerd worden in goede banen te leiden, is VVV Zandvoort op zoek naar een kinderburgemeester. En dat is nog eens een vakantiebaan. Kinderen die het leuk lijken om een week lang burgemeester van Zandvoort te zijn, kunnen tot 6 februari hun motivatie sturen naar marketing@vvvzandvoort.nl. Marketing@vvvzandvoort.nl na een eerste selectieronde worden drie kandidaten uitgenodigd op het VVV-kantoor... om te vertellen waarom nou, zij, nou juist zij graag de nieuwe kinderburgemeester willen zijn. Uit deze drie kinderen wordt uiteindelijk de kinderburgemeester gekozen. In de week voorafgaande aan de Kids Adventure Week... wordt de nieuwe kinderburgemeester officieel geïnstalleerd door de burgemeester. Hij of zij krijgt dan onder toeziend oog van journalisten en fotografen... en de, en, en de media natuurlijk de ambtsketen omgehangen. De eerste officiële taak van de kinderburgemeester is de opening van de Kids Adventure Week op zaterdag 21 januari. Met het doorknippen van het lint op het VVV-kantoor Zandvoort... kunnen de activiteiten van start gaan. En deze zaterdag zal de kinderburgemeester ook nog even langskomen bij de radio. Hey. Hoe laat en waar, dat laten we nog even in het midden. Maar de kinderburgemeester komt dus ook bij ZFM op bezoek. Ik ben heel erg benieuwd en ik weet trouwens van de VVV... dat er al heel veel aanmeldingen zijn. Oké. Okay. Dus wees er snel bij en wie weet, misschien wil jij wel de kinderburgemeester. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, tekst tv. GFM, op kanaal 45 en kijk je digitaal via Ziggo. ga dan naar kanaal 40 24 uur per dag. ZFM TV, be anywhere where would it be? Take what we need. giovani non sarà così guardiamo sempre al futuro e così questo mondo meno wat een geweldige live-uitvoering Eros Ramasson Theorieën. En zijn single Terra Promessa krijg je toch meteen weer zin in de zomer, hè? Over ja, John? Ja, of zomer, winter, maar deze muziek kan altijd... Heerlijk, heerlijk hè. gewoon. Hangt er vanaf wat je eet, hè? Ja, ja, ja. Oh, pizza. Heel goed. Ja, dat dacht ik al. Uh, wie neemt het op tegen ZFM op 31 januari? Ik heb geen idee. Nee. Durf jij? Uh, nou, nee, ik mag niet, hè. Ik mag niet, want... Uh, voor diegene onder u luisteraars, uh, de muziekkenners... Uh, wordt u bij deze uitgenodigd om um, deel te nemen met het ra jaarlijkse Raadje Plaatje. En uh, wie durft het op te nemen tegen een team van vier ZFM'ers... Wie durft het? Op zaterdag 31 januari om 8 uur in Café 4. Een team bestaande uit maximaal 4 personen en inschrijven kan aan de bar. Kosten zijn 10 euro per persoon en in een Café 4 voor diegene onder u dat niet weet, Haltestraat 32 te Zandvoort. Meer informatie over deze raadje plaatje avond die vorig jaar gewonnen werd door GWM. Tuurlijk. Dus goed voorbereid aan de slag. Wie weet verslaat u het team van, uh, uh, van ZFM Zandvoort. Meer informatie over deze avond van Raadje Plaatje kunt u vinden op wwwkaf 4nl www 4nl Ben je al een trainer, Albert Jan? Mo Ik hoef niet meer te trainen. Nee, nee, nee. Doe het eens. Met de Davis Eyes. Ja, ja, maar wie zingt het? Dat, vraag. dat moet je ook weten, hè, bij Raadje Plaatje. Uh, Kim Karns, kan dat? Kim Karns, heel goed, da, Albert da, Jan, daar komt hij. daar komt ie. Come on Gewoon je nog wel makkelijk af voor een raadje plaatje op, Nou, Jan? Ja, deze is moeilijk, hè? Kim Karns en de Better Dave Versailles, hoorde je uit de jaren 80. Het is vier minuten voor vier uur, gewoon op de zaterdagmiddag bij CfM. Of maandagmorgen als je de herhaling van dit programma beluistert. En uh, ja, we gaan nog één plaatje draaien. Tot aan het nieuws en weer. Er is ook weer zo'n raadje plaatje plaats. Alleen daar had je even wat meer moeite mee. Ja, ik had het moeten weten. Ja, eigenlijk wel, hè? Hier oh, komt hij aan. Precies. Hier is comeback en stay. Graag tot zo!